Het NOS journaal Gert Kluk. De Nationale Overgangsraad in Libië heeft een onderzoek aangekondigd... naar de omstandigheden rondom de dood van Muammar Gaddafi. Er wordt er voor een commissie opgericht. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de oud-dictator... direct na zijn arrestatie om het leven is gebracht. Diverse landen en mensenrechtenorganisaties... dringen daarom aan op een onderzoek naar Gaddafis dood. Human Rights Watch maakt zich zorgen over geweld tegen aanhangers van de voormalige dictator. De mensenrechtenorganisatie wil dat er een onderzoek komt naar de dood van 53 Gaddafi-aanhangers in de stad Sirte. Volgens een onderzoeker van Human Rights Watch zijn de aanhangers na de val van Sirte waarschijnlijk geëxecuteerd. De lichamen werden met de handen vastgewonden op de rug in een verlaten hotel gevonden.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 Haar man, Bob H., heeft bekend dat hij Hazenleger begin dit jaar in Soesterberg met een hondenriemers heeft gewurgd. Daarna reed hij met zijn auto naar de bossen rond Woudenberg en dumpte het lichaam van de vrouw in een sloot. Een paar dagen later liep H. tegen de lamp, toen hij zijn auto op een verlaten terrein in brand wilde steken. Volgens een advocaat is er geen sprake van moord, maar handelde H. in een vlaag van verstandsverbijstering. Reddingswerkers in Turkije hebben inmiddels alle door de aardbeving getroffen gebieden bereikt. Het officiële dodental staat nu op 264, maar gevreesd wordt dat er veel meer slachtoffers zijn. Het aantal gewonden ligt rond de 1300. Volgens de Turkse regering hebben de mensen in het getroffen gebied overal vers drinkwater, maar de stroom is op veel plaatsen uitgevallen. In de zwaar beschadigde stad Erzis zit bijna de helft van de bevolking zonder elektriciteit. De persoonlijke gegevens van ruim 700.000 klanten van CheapTickets.nl... zijn in handen van een hacker. De hacker maakte gebruik van een bekende fout... in een testwebserver van de website. Daardoor kon hij een backup van de database... met alle transacties kopiëren. Hij heeft een ontdekking gemeld aan IT-journalist Brenno De Winter. Die vertelt welke gegevens allemaal gelekt zijn. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer... welke reizen waren geboekt in 2008 en 2009... Uh, Maaltijdvoorkeuren of te betaald is per creditcard... Uh, met een bankrekeningnummer. Eigenlijk alles waar iedere identiteitsdief van uh, zal dromen. Voor zover bekend heeft de hacker geen misbruik van de gegevens gemaakt. Cheap tickets geeft toe dat er is ingebroken... en zegt dat het systeem inmiddels offline is gehaald. Het weer is zonnig, ongeveer 12 graden... en door de vrij stevige oosten- tot zuidoostenwind... voelt het een stuk frisser aan. Morgen zwaar bewolkt en regen. Awb verkeersinformatie. Er staat een ruim 20 kilometer file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar 2 kilometer voor knooppunt Veld, door een aanrijding. De A12 Utrecht-Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en Arnhem Noord 6 kilometer. Vanaf de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem 4 kilometer tussen knooppunt Velperbroek en Arnhem Noord. Te maken met een ongeluk op de A50. Op de A27 Gorkum breda tussen Breda en knooppunt Sint Annabos 5 kilometer. En op de A50, daar staat het dus ook vast bij Arnhem. Voor knooppunt wordt 3 kilometer vanuit Os. Verderop bij Schaarsbergen ook 3 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij na dat ongeluk. Dan de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen knooppunt Sint-Annebos Sint en knooppunt Galder, 5 kilometer. Er zitten daar gaten in de weg. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting uh, Breda kan beter omrijden. Dat kan het beste via Waalwijk over de A2 en de A59.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 Kijk snel op PeugeotWebstore.nl Let op, het Nederlandse bedrijfsleven verwacht grote arbeidstekorten. Meer weten? Kijk op WieKomtHetWerkDoen.nl Workforce. want half Nederland gaat met pensioen, maar wie komt het werk doen? Kijk voor al het voorraadvoordeel op de Peugeot 5008 op PeugeotWebstore.nl Half Nederland gaat met pensioen, maar wie komt het werk doen?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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Straks gaat Jan Schinkelshoek in onze dagelijkse opinierubriek een appeltjes schillen. Meneer Schinkelshoek, goedemiddag. Dus Ik zit ook in cactussen. Oh, daar ging iets mis. Meneer Schinkelshoek, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en ik bedenk ineens dat we afgesproken te tutoyeren, volgens mij. Dus ik zeg Jan, ja. goedemiddag. Waar ga je het over hebben? Ik uh, wil nog even terugkomen op die uh, vreemde zaak met die Amsterdamse zakkenroller. De duizendste. Ja. Aangehouden, aan de, aan de schandpaal genageld. Uh, vervolg, wel of niet vervolgen. Nee, zegt de justitie. Nee, zegt het Openbaar Ministerie. Ja, zegt de minister. En die wordt vervolgens bijgevallen vanuit de Tweede Kamer. Ja. Is dat nou goed, vraag ik me af. Moet de politiek zich zo bemoeien met strafzaken? En dat geldt gaat... zowel voor de Tweede Kamer als voor het kabinet? Ja, natuurlijk. We hebben het over de politiek. Ja. Uh, moet de minister dat nou doen? Moet de minister dat wel willen? Moeten de Kamerleden zich daar echt nog over uitspraken? We hebben het dan over politisering van, het, uh, van justitie en, uh, uh, en van de rechtspraak. Nou, dat is, uh, dat is een zaak die ik eens even uh, zou willen bespreken met... Ad van de Steur, iemand, een VVD-Kamerlid. Ja, die ook die, van zich heeft laten horen. Ja, vorige die week. vorige week heeft gehad, die vindt dat, dat inderdaad de minister, het Openbaar Ministerie, wat heet een opdracht tot vervolging moet geven. Ja, en dat gaat jou veel te ver als ik het zou hoor. Ja. Dat straks. Maar eerst het verhaal van de man die moest vluchten voor zijn leven. Jozef Fadel is een jonge Iraakse moslim uit een vooraanstaande jihadische familie. En als hij zich bekeert tot het christendom krijgt hij te maken met intimidatie, geweld, gevangenis en marteling. Een fatwa wordt tegen hem uitgesproken en Vadel vlucht naar Frankrijk. En daar beschrijft hij zijn ervaringen in een boek dat in dat land uitgroeit tot een bestseller. Voor de presentatie van de Nederlandse vertaling was Jozef Fadel even in Nederland en Richard Groeneboom sprak met hem. Ik word meegenomen naar een verlaten vallei. En dan zegt mijn oom, er is een fatwa over je uitgesproken. En die moet uitgevoerd worden. Dus je gaat levend terug of we moeten je hier doden. De Irakees Jozef Fadel herinnert zich over de dag van gisteren dat hij oog in oog staat met zijn familie in een eenzame vallei. Meerdere kogels vuren ze op hem af... als hij weigert het christelijk geloof af te zweren... en het moslimgeloof weer aan te nemen. Hij ziet het als een wonder dat hij nog leeft... en het verhaal kan navertellen. Een indringend verhaal dat begint in 1987... als hij in militaire dienst gaat. In die tijd is hij overtuigd moslim... met de islamitische naam Mohammed al Moussavi. Hij is lid van een vooraanstaande Iraakse familie... die rechtstreeks afstamt van de profeet Mohammed... Toen ik voor het eerst naar de kazerne ging om mijn dienstplicht te vervullen, werd ik door een soldaat naar mijn slaapkamer gebracht. Die vertelde mij dat ik bij een christen op de kamer zou komen met de naam Massoud. Toen ik dat hoorde, heb ik van schrik mijn spullen op de grond laten vallen. Ik had nog nooit een christen gesproken. Ik wist alleen wat er over christenen in de Koran geschreven staat. Christenen waren voor mij ongelovigen. Onreine, vieze mensen met wie je niet mag omgaan. Als ik in mijn kamer kom, vraagt Masoud vriendelijk waar ik vandaan kom. Ik geef kort antwoord. Aanvankelijk hebben we weinig contact... Vanaf het begin is het mijn plan om hem moslim te maken. Op een gegeven moment raak ik in gesprek met Masoud. Ik vraag hem om een bijbel. Niet omdat ik daar nou zo in geïnteresseerd ben... maar om hem te laten zien dat veel dingen in de bijbel niet kloppen. Masoud geeft een merkwaardig antwoord. Hij zegt, ik geef jou pas een bijbel als je eerst goed de Koran gaat lezen. Wat verontwaardigd antwoord ik dat ik natuurlijk de Koran heb gelezen. En dan zegt hij, maar begrijp je de Koran ook? En daar trof hij mij op een gevoelig punt. De imams leerden mij dat het voor het eindoordeel veel belangrijker is... dat je de Koran leest dan dat je hem ook begrijpt. Ik heb me nooit goed in de Koran verdiept... en realiseerde me dat ik de Koran ook eigenlijk niet begrijp. Ik Fadel neemt de uitdaging aan... en neemt vier maanden de tijd om zich grondig in de Koran te verdiepen. Hij leest ook andere islamitische geschriften en boeken... over het leven van de profeet Mohammed. Ik las teksten in de Koran die de vrouw heel duidelijk vernederen. Ze worden afgeschilderd als inferieure schepsels... die de helft hebben van wat de man heeft. De helft van de hersenen, de helft van het verstand. Ik lees van Mohammed dat hij een meisje van zeven jaar heeft getrouwd. Dat hij zelfs de vrouw van zijn zoon heeft afgepakt en met haar getrouwd is. Toen ik over al deze dingen serieus ging nadenken... kwam ik tot de conclusie dat zo iemand nooit profeet kan zijn. Door zijn onderzoek naar de Koran en de islamitische geschriften... raakt Fadel zijn motivatie om zijn kamergenoot op de kazerne te bekeren tot de islam helemaal kwijt. Hij krijgt steeds meer een afkeer van het geloof waarmee hij is grootgebracht. Op een gegeven moment krijgt Fadel een droom... waarin hij Jezus ziet die een hand naar hem uitsteekt. Jezus noemt zichzelf in die droom het brood van het leven. Fadel heeft geen enkel idee wat dat betekent. Brood van het leven. Mijn contact met Massoud was hechter geworden. Op de dag nadat ik die droom had gehad heeft hij mij een Bijbel gegeven. En toen ik de Bijbel opensloeg, begon ik zomaar ergens te lezen. En tot mijn verbazing las ik een Bijbelgedeelte... waarin Jezus zichzelf het brood van het leven noemt. Dit had ik ook in mijn droom gehoord. Ik ben me meer in de Bijbel gaan verdiepen. En dit heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk christen ben geworden. In de Bijbel las ik over liefde. In de Koran was ik dat nog nooit tegengekomen. Daar lees je alleen over haat, moord... En vergelden. Het is voor Fadel levensgevaarlijk om te praten over zijn bekering tot het christendom. Op geloofsafval staat namelijk de doodstraf. Om die reden zwijgt hij. Aanvankelijk zegt hij ook niks tegen zijn eigen vrouw Anuar. Later doet hij dat wel. Ze gaat een keer met hem mee naar de kerk en bekeert zich uiteindelijk ook tot het christendom. Lange tijd slagen ze erin om hun christenzijn voor de familie verborgen te houden. Maar uiteindelijk komen die er toch achter. Op een dag komt ochtends vroeg mijn broer me halen. Mijn vader wilde me onmiddellijk spreken. Ik word naar een ruimte gebracht waar mijn vader op me zit te wachten. Mijn broers zijn er ook. Ze hebben hun pistolen op me gericht. Ik word in de handboeien geslagen. Mijn vader zegt... Nog nooit is het in onze familie voorgekomen dat iemand van Shiit Sunnit is geworden. Laat staan dat er iemand christen is geworden. Hoe kan ik dit aan de buitenwereld uitleggen? Een van mijn broers stelt voor om me naar Ayatollah Mohammed Sadr te brengen, in Najaf... zodat die een vonnis over mij kan vellen. Ik word in de achterbak van een auto gegooid. Ze rijden naar de Ayatollah en ze vertellen hem dat ik christen ben geworden. Er was in mijn huis een bijbel gevonden. En toen ze aan mijn zoon van vier jaar oud vroegen wat we op zondag altijd deden... maakte hij een kruisteken. Hij zei ook dat we naar de kerk gingen. De Ayatollah komt met een fatwa, een schriftelijk vonnis. Daarin staat dat mijn bekering is bewezen. Ik moet vermoord worden. En degene die dat doet, wordt door God beloond. Ik word opnieuw in de achterbak van de auto gestopt... en de reis gaat terug naar Baghdad. Ik verwacht elk moment te worden gedood. De oom van Fadel werkt bij de Iraakse geheime dienst... en zorgt ervoor dat hij achter de tralies belandt. Hij wordt onder druk gezet om de namen te noemen... van christenen met wie hij contact heeft omdat hij weigert iets los te laten, wordt hij drie maanden achtereen gemarteld. Na zestien maanden wordt hij weer vrijgelaten. Als hij weer thuis komt, houdt zijn vader hem constant in de gaten. Toch probeert hij na enige tijd weer met zijn vrouw naar de kerk te gaan. Omdat het bezoek van Fadel en zijn gezin aan de kerk grote risico's met zich meebrengt... dringen Iraakse christenen erop aan dat het gezin naar het buitenland vlucht... In het diepste geheim slaagt het gezin erin om naar Jordanië te vluchten. Daar worden ze door lokale christenen opgevangen. Maar ook daar is de kust niet veilig. De familie van Fadel doet er alles aan om het gezin op te sporen. En op een dag slagen ze daar ook in. Ik word meegenomen naar een verlaten vallei buiten de Jordaanse hoofdstad Amman. Mijn broers dringen erop aan dat ik weer meega naar Irak. Maar ik weiger. En dan zegt mijn oom, er is een fatwa over je uitgesproken. En die moet uitgevoerd worden. Dus je gaat levend terug, of we moeten je hier doden. Als ik blijf weigeren, zegt hij... als Jezus je ziekte is, is er geen medicijn voorhanden. Hij schiet meerdere kogels op me af. Wat er daarna gebeurde, is nog steeds een mysterie voor hem. Uren later wordt Fadel in een ziekenhuis wakker. Hoewel hij meerdere kogels op hem zijn afgeschoten, is hij niet ernstig gewond. Alleen zijn kuit is geraakt. Na enkele dagen mag hij het ziekenhuis verlaten. Met behulp van Jordaanse christenen lukt het Fadel... om uiteindelijk een verblijfsvergunning te bemachtigen voor Frankrijk. Op 15 augustus 2001 vliegt hij met zijn gezin naar Parijs. Daar beleeft het gezin een paar rustige jaren totdat vorig jaar in Frankrijk het boek van Fadel uitkwam... waarin hij zijn levensverhaal vertelt. Al snel wordt hij weer bedreigd, maar nu door Franse moslims. Ik heb het meegemaakt dat ik ochtends om vijf uur werd gebeld. Moslims lieten via de telefoon de oproep tot gebed horen... of lazen Koranteksten teksten voor. Op een gegeven moment zei een sheik tegen mij... Als je zo doorgaat, vermoorden we je. Het gebeurde ook dat er s'nachts bij me aan de deur werd aangebeld. Op een gegeven moment moesten we zelfs verhuizen. Mijn familie in Irak weet niets van het boek dat ik heb geschreven. Met een broer heb ik af en toe nog telefonisch contact. Ik bel dan met een afgeschermd nummer, zodat ze niet kunnen zien waar ik zit. Het zijn korte gesprekken. Ik heb tien broers en tien zussen. Ondanks wat er is gebeurd, wil ik wel weten hoe het met de familie gaat. Het blijft toch mijn familie. Het verhaal van Jozef Fadel staat niet op zich. Vele christenen in Irak worden slachtoffer van geweld en sinds de Amerikaanse inval in Irak zijn honderdduizenden christenen het land ontvlucht. Meer informatie over de Nederlandse vertaling van het boek van Joseph Fadel vindt u op onze website: dit is de dag.nu. Time to move on, van Paul Carrick. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Dat is Jan Schinkelshoek, lobbyist en voormalig Kamerlid voor het CDA. Uh, Jan, je zei net om het blijf maar meneer zeggen tegen jou. Sorry. Ja, hij ja, nee, ja. Nou, uh... mag voor, voor, voor, voor deze uitzending weer Jan zeggen. Ja, dat had je al gezegd, maar ja, dat weet ja. ik steeds. Ik ga het toch proberen. Jan, je zei aan het begin al, je wilt een optie schillen met Art van de Steur, Kamerlid ja. voor de VVD, ja. omdat hij vorige week uh, ja. zich heeft gemengd in het debat over de duizendste zakkenrollen van Amsterdam. Ja. Die was opgepakt, maar die kleefde toen een plakkaat met het woord duizend opgeplakt. En uh, daarom is zij, het was een zij uiteindelijk niet uh, vervolgd, maar is uh, vrijgelaten. En uh, daar heeft de, de minister op gereageerd. Die heeft gezegd, er moet alsnog worden ja. gekeken wat er tegen kan worden gedaan. En ook Van de Steur heeft zich in debat, dat debat gemengd. Ja. En jij zegt, ik wil daar wat over zeggen. Ja, toen ik dat uh, allemaal zag gebeuren vorige week... vroeg ik me af, gaat de Tweede Kamer nu ook al voor uh, officier van justitie spelen? Uh, is dat nou wel de taak van, van, van de volksvertegenwoordiging? Um, uh, de, dat de minister kritisch kijkt of het openbaar ministerie... een formeel aan, aan hem verantwoordelijke dienst, um, of die het goed doet, dat vind ik prima. Maar moet je nou over dit soort zaken, uh, moet de politiek zo ver gaan dat... Kijk, het, het gaat natuurlijk niet wat mij betreft over de zaak zelf. Prima dat er stevig wordt opgetreden tegen, tegen, tegen dit Type vorm van, van, van, van, van criminaliteit. Nou ja, dat is dan juist niet gebeurd. Dat was het probleem, denk ik. Ja, het is wel gebeurd, want uh, die mevrouw is vrij stevig gestraft. Uh, onder het oog van de camera uh, is ze is, is aan, uh, aan de schandpaal genageld. Nou, dan kort het allemaal, allemaal gebeurd, maar vervolgens dat er dan zo'n politieke commotie over ontstaat, daar heb ik de wenkbrauwen over oh ja. gefronsd. Nou, meneer Van der Steur, nou, nu, nu, nu, nu, nou, ik heb een paar vragen voor meneer Van der Steur. Nu, nu de rust is teruggekeerd, denk ik, een paar vragen: is het nou wel de goede route? Is het nou wel de taak van de politiek om de de taak van justitie te gaan overnemen. Ja. We hebben toch een zelfstandig justitieapparaat... voldoende toegerust om te beslissen over, over kwesties van vervolging. Onder mij in het gezag niet van de, van de politie. En, belangrijker misschien nog wel... is het middel niet eigenlijk aan de kwaal. Je moet er toch niet aan denken dat de minister straks gaat beslissen... wie strafrechtelijk gaat worden aangepakt. En dat bijvoorbeeld in het uiterste geval bij stemming in de Tweede Kamer... zo worden besloten uh, over een vervolging. Ja, nou, meneer van der Steur zit bij u in Den Haag. Meneer ja. van de Steur, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u al spijt van wat u vorige week heeft gedaan? Absoluut niet. Absoluut niet. Nou, laten we dan die vragen die uh, Jan aan u stelt even langslopen. Hij zegt van, is dit nou de goede route? Wat zegt u dan als hij dat vraagt? Nou, mijn antwoord daarop is, en dat weet de heer Schrikkelshoek ook... dat dit de enige route is die wij als Kamerleden hebben... om invloed uit te oefenen op het beleid dat uh, de minister heeft... ten aanzien van het Openbaar Ministerie. We hebben uh, met, dit, uh, met dit kabinet overigens gesteund door het CDA... hecht ik eraan op te merken. En het is wel grappig overigens dat ook mevrouw Van Torenburg... Uh, in hetzelfde artikel in de Telegraaf hetzelfde het ingenomen. Als ik hem ja, van. Ja, maar daar kan meneens geen ook niks aan doen. Nee, dat weet ik, nee, dat weet ik. Maar ik zeg alleen maar even. Ik was niet de enige die dat ook vond. Okay. Um, maar we hebben geen andere route. En in, juist in dit geval, waarin het gaat om een, om een uh, mevrouw die uh, zakkenroller is in Amsterdam, op een plek waar er heel erg veel van zijn, waar we enorme schade hebben. Duizend. En dat is natuurlijk ook al een getal waar je echt alleen maar van kunt schrikken. En we hebben met elkaar afgesproken dat we een lik op stuk beleid uh, willen voeren. Juist dan moet je zorgen dat uh, zeggen als politiek. Dit was een verkeerd signaal naar de samenleving. verkeerd signaal naar de slachtoffers van winkeldiefstallen. Maar ook een verkeerd signaal naar de zakkenrollers. Dat eh, kennelijk eh, in sommige gevallen... een zakkenroller eh, die gewoon wordt gearresteerd en wordt gepakt... ook nog eens een keer op heterdaad... dat die vervolgens wordt vrijgelaten. Jan, dat kon niet anders. Ja. Het was de enige route. Nee, nee. Je wordt helemaal niet verplicht om je eh, daarmee te bemoeien. Je kan zeggen, daar hebben we nou in dit land afgesproken... dat nou, we daar de justitie een, van de minister zelfstandig... ten opzichte van de minister zelfstandig wordt worden... dat daarover beslist. Het kan toch niet? zo zijn, vind ik, en dat is het voor mij het principiële van deze zaak, want iedereen zal er mee eens zijn dat we lik op stuk moeten, mo, mo, mo, mo, moeten uitdelen, dat we uh, winkelcriminaliteit moeten aanpakken, maar het kan toch niet zo zijn dat je straks de politiek gaat zeggen wie moet worden vervolgd en wie niet. Je kan hier met zo'n geval, kan je wel beginnen, maar waar eindig je? Meneer van de Steur? Nou, maar dat, kijk, dat is ook helemaal niet wat er is gebeurd. Ik, ik, ik stel vast dat er iets gebeurt wat wij als uh, regering, uh, we hebben afgesproken met elkaar, dat we dat niet willen. We willen dat. Uh, wij als die regering, zijn we dat ja, nou? Nee, ja, ik ben, VVD, ik ben VVD, VVD-kamerlid. Kamerlid. Ja, klopt, u controleert ik, de regering. Dat doe ik precies. Nee, dat is helemaal juist. Maar ik, ik, ik ondersteun de regering en de regering bestaat uit CDA en VVD-minister. Ja. En ik stel vast dat er iets gebeurt waarvan wij als VVD uh, ah, hebben okay. gezegd dat willen we niet. Um, want we willen dat mensen die uh, dit soort misdrijven begaan... dat die veroordeeld worden en dat die vervolgd worden. En, dat is, en dan heb ik als kan ik maar één ding doen. Dat is ervoor zorgen dat ik de minister vraag en de minister oproep... om actie te ondernemen. Maar en dat eind... heeft de minister ook gedaan. Maar eindigt waar... dat niet uh, waar Jans Schinkenshoek zegt... dat u per motie straks gaat bepalen wie erop gepakt moet worden en wie niet? Nee, natuurlijk niet. Dat is, dat is in ieder geval niet mijn intentie om dat te doen. Want dat is ook inderdaad in strijd met de afspraken. Maar we hebben wel met elkaar afgesproken dat er een lijn is... die ook door het Openbaar Ministerie wordt ondersteund... dat er lik op stuk beleid is. En op het moment dat, dat dan niet plaats Vind. Maar kunt, kunt, kunt, kunt u me dan nou vertellen waarom we in dit geval wel en in andere gevallen niet? Wat, wat, wat is het criterium? Nou, in dit geval, nou, hier zit een groot principieel probleem. Want wat er gebeurd is met die mevrouw, wat de politie daar gedaan heeft... Daar, daar, daar, dat zal ik niet uh, goed praten. Maar wat er feitelijk gebeurd is, is dat het Openbaar Ministerie zegt... de politie heeft al een straf uitgedeeld... en daarom gaan wij het niet nog een keer aan de rechter voorleggen. Nou, dat zou betekenen dat je dan, en dat is een principiële discussie... wie bepaalt hier nou wat de straffen zijn? Is dat het Openbaar Ministerie die heeft die bevoegdheid voor een deel... Ja. en de rechterlijke macht, of is het de politie die dat doet? Nee, daar, nee, nee, nee, nee, maar dat is dan precies het punt. En er wordt gezegd, en u zei dat in de inleiding ook al, mevrouw is al genoeg gestraft. En dus heeft het openbaar ministerie besloten om haar niet te vervolgen. En dat is nou precies wat wij als VVD'ers niet willen. Wat wij willen is dat het openbaar ministerie vervolgt. En in sommige gevallen ook zelf mag afdoen. Maar dat de rechtelijke macht uiteindelijk de straf maakt. Maar wat u nu doet is de, de, de, het justitiële apparaat het openbaar ministerie volstrekt politiseren. Uh, gewoon aanwijzingen geven dat in dit geval moet worden vervolgd. In het andere geval niet. Terwijl we juist in dit land een goed systeem hadden gehad waarbij justitie een zekere mate van onafhankelijkheid had om dat voor zichzelf te kunnen beoordelen. Ja. En nogmaals, u, wat, wat u doet, het lijkt onschuldig... maar het komt uiteindelijk uit op een situatie die we... daar vertrouw ik u graag toe, uiteindelijk niet willen. Een politisering van beslissingen wie moet worden vervolgd in het land. Nee, maar de keerzijde van die medaille is... dat als ik uw redenering zou volgen dat ik het nooit mag doen... En dat ik als ik dan dat ik daarmee dus de minister niet kan controleren. En dat de minister dus ook niet eh, soms op bezoek van de Kamer gebruik kan maken van zijn aanwijzingsbevoegdheid om het openbaar ministerie wel tot gevolg te laten overgaan. Gaat u nou en dan u zegt... is de vraag: wat kan ik dan doen? Maar, maar, gaat, maar gaat u dan nu zover dat u zegt. Ik vind dat de minister. Dit is zo ernstige zaak dat de minister hier voor mij een aanwijzing moet geven aan het openbaar ministerie? Nee, want dat heb ik ook helemaal niet gezegd. Maar ik, ik kan niet anders. Ik heb wel gezegd dat ik vond dat de minister een goed gesprek moest voeren met het Openbaar Ministerie over deze specifieke kwestie. Vandaag geloof ik, hè? Uh, dat, heeft, dat, dat vindt vandaag plaats of heeft al plaatsgevonden, dat weet ik niet. Maar uh, omdat ik vind dat hier in dit specifieke geval precies het verkeerde gedaan wordt. Namelijk, berust wordt in een situatie waarvan iedereen kan zien dat die onjuist is. En uh, daaraan gekoppeld, kennelijk een idee dat, dat wat er gedaan is al voldoende straf is. En daarmee een soort bevoegdheid creëren voor de politie om straffen uit te delen. Ik vind dat in deze zaak, waarbij uh, de mevrouw. En er komt nog iets anders bij. We hebben een systeem in Nederland waarbij veel plegers. Uh, langere straffen kunnen ja. krijgen... omdat ja. ze daarmee van, straf van straat worden gehaald. Een goed systeem. Dat werkt alleen maar... als er ook daadwerkelijk vervolging wordt ingesteld. Dus deze mevrouw ontloopt nu... het veelplegersstrafmaat... Uh, omdat ja. ze niet vervolgd is. Laatste woord aan zoeken. Maar wat u nou precies doet, is precies mijn kermiswaar... u gaat op de stoel van de officier van justitie zitten. Daar is de nee. Tweede Kamer niet voor, daar zijn volksvertegenwoordigers niet voor. En u zet de deur open... voor waar ik vuurbang voor ben. Dat is dat we in andere, wat we in andere landen... te vuur en te zwaar bestrijden, namelijk een politisering... Okay. Van, uh, uh, van de rechtelijke, rechtelijke En dat ben ik niet met, met u eens. Nee, dat was duidelijk. Ik ga u, ik ga u niet meer het woord geven, meneer Van der Steur. Want de tegenstelling is helder en de tijd is op. Art van der Steur, Kamerlid voor de VVD en niet van de regering. En Jans Schinkelshoek, beide hartelijk dank voor dit gesprek. Dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs naar de website Dit is de dag. Nu Kunt u uh, dingen teruglezen, terugluisteren. Na het nieuws van half uur, de villa. Villa VPRO met Tesselblok. Tessel, goedemiddag. Goedemiddag, Elsbet. Wij gaan het hebben over jeugdbendes en straatcultuur. Minister Ivo Opstelte van Veiligheid en Justitie... pakt die ettertjes en boefjes tegenwoordig keihard aan... in de hoop zo de groepsdynamiek te doorbreken. Dat is uiteindelijk de levensader van dergelijke bendes. Socioloog Jan-Dierk de Jong doet al jaren onderzoek... naar die.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 om de toekomst van de klokkenluider site veilig te stellen. De persoonlijke gegevens van ruim 700.000 klanten van CheapTickets.nl... zijn in handen van een hacker. Het gaat onder meer om adresgegevens, wachtwoorden... en paspoortnummers van klanten uit 2008 en 2009. CheapTickets geeft toe dat er is ingebroken... maar zegt dat het systeem inmiddels offline is gehaald. Reddingswerkers in Turkije hebben inmiddels... alle door de aardbeving getroffen gebieden bereikt. Het officiële dodental staat nu op 264... Maar gevreesd wordt dat er veel meer slachtoffers zijn. In het gebied is overal vers drinkwater. Wel is de stroom op veel plaatsen uitgevallen, zeggen de Turkse autoriteiten. En Human Rights Watch maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen in Libië. Volgens de Mensenrechtenorganisatie zijn enkele tientallen aanhangers... van kolonel Gaddafi om het leven gebracht... nadat eerst hun handen op de rug waren vastgebonden. Het zijn de hoofdpunten. AMDB, verkeersinformatie. Er staat bij elkaar ongeveer 30 kilometer file. Ik noem de meest opvallende files. Dat is er eentje op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen 6 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn bij knooppunt Velzen ook twee rijstroken dicht. Op de A27 van Goorkum naar Breda een lange file tussen Breda-Noord en Knopend sint Annabos. Dat heeft te maken met de toestand van het wegdek op de A58 van Tilburg naar Breda. Bij Knoopend Galder zitten namelijk gaten in de weg waardoor daar de linker rijstrook dicht is. Uiteraard levert dat ook een lange file op op de A58 zelf tussen Bavel en Knoopend Galder 6 kilometer. Verkeer richting Breda kan beter omrijden via Waalwijk of de A2 en de A59.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 Na vier uur ons panel Schuld en Boete... met nieuws en commentaren over recht, onrecht en ordehandhaving. En daarvoor praat ik met socioloog Jan Dirk de Jong. Bekend van zijn boek Kapot Moeilijk. Dat ging over de groepscultuur van Marokkaanse jongens in Amsterdam-West. En nu heeft hij zich gestort op Amsterdamse jeugdbendes... uit de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw. Groepen waarin jongens als Willem Holleder en Sam Klepper groot geworden zijn... Wilt u reageren op alles wat u bij ons in de villa hoort? Doe dat dan vooral via onze site: vilavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Morgen dient voor de Amsterdamse rechtbank de zaak rond de ontvoering van Alida Offenberg. Zij werd in juli van dit jaar ontvoerd vanuit haar woning in Amsterdam-West en het losgeld dat aanvankelijk geëist werd was maar liefst 2,7 miljoen euro. Paul Vuchts van het Parool volgt de zaak. Hallo Paul. Hallo, goedemiddag. Wie is die Alida Offenberg? Um, dat is de moeder van een Amsterdamse crimineel, Mike Offenberg. Ja. Overigens ook de dochter van een uh, bekende Amsterdamse crimineel, uh, Gijs Dam senior. Um, en um, die is, uh, die Mike Offenberg, die is al heel lang in beeld van de uh, recherche waar het gaat om... Uh, Allerlei verdenkingen, uh, omtrent drugshandel bijvoorbeeld, mm -hmm. maar hij is niet zo heel vaak veroordeeld hoor. En, uh, de veroordelingen die hij op zijn naam heeft zijn voor kleinere misdrijven, zoals een overval en uh, wapenbezit, bedreiging, oplichting. Ja. Ik bedoel, dat is niet uh, weg te cijferen hoor, maar uh, hij wordt voornamelijk al decennia gezien als een uh, belangrijke speler in de onderwereld. Maar uh, met dat in je achterhoofd is hij nog niet zo vaak veroordeeld. Dus nou, ze krijgen hij, hem wij, niet te pakken daarvoor? Nee, dat nee, was het nog niet. En, uh, maar kennelijk is hij in een uh, conflict geraakt met uh, Turkse en Marokkaanse uh, rivalen. En uh, nou ja, in die zaak is uh, zijn moeder uh, ontvoerd om, uh, om druk te zetten en om uh, losgeld te eisen. Oké, okay, dus Mike Offenberg uh, wordt gezien als een, als een belangrijke cocaïne-importeur. Maar ze kunnen hem daarvoor niet pakken, de politie. Nu krijgt hij mot met, met uh, maatjes of met een concurrerende club. En die ontvoeren zijn moeder ja, het is niet helemaal duidelijk wat de precieze achtergronden daarvan zijn. Het, uh, uh, voor zover ik het, de stukken ken, is daar uh, zijn er meerdere lezingen over en is het niet uh, keihard vastgesteld. maar het is inderdaad, zoals ik terugmaak zaak. de zaak, uh, zaterdagavond 9 juli is uh, ze uit haar woning gehaald in de Rijswijkstraat in uh, Amsterdam-West. Mm -hmm. uh, daar was uh, ze met haar partner samen. die partner is uh, gekneveld op de grond achtergelaten en zij moest uh, in haar eigen nemen. Uh, toen zijn ze weggereden en uh, vanuit de auto heeft ze moeten bellen met uh, uh, haar zoon, Mike Offenberg. En uh, toen hebben ze uh, via de speaker... Uh, nou ja, ze zijn de eerste onderhandelingen uh, begonnen en uh, werd gevraagd om uh, liefst 2,7 miljoen euro uh, losgeld. Het is behoorlijk dat is behoorlijk uh, naar beneden bijgesteld, de weg uh, het weekend. Yeah. En wat die ontvoerders niet wisten, um, die hebben kennelijk vermoed dat... Uh, dat Mike Offenberg toch niet de politie zou inschakelen. Want dachten dat ze, dus... <laughs> dat zal Mike Offenberg niet snel doen, zelf de politie nee. erbij halen? Dat hebben ze kennelijk verondersteld en daardoor zijn ze zeer onvoorzichtig geweest met de telefoon. En hebben ze gewoon uh, met elkaar te bellen. Mm -hmm. Bij de recherche heeft ze kunnen afluisteren. Maar luister eens, behoren. Paul. Is Mike Offenberg onmiddellijk naar de politie gelopen? Op het moment nou, dat hij dit hoorde? Het, er is, uh, de politie kwam uh, toevallig over de straat inrijden toen... Uh, toen, zijn, toen ontvoerders uh, weggingen. En daar stond een, andere, een broer van uh, Mike Offenberg. Die was op straat. Dus zo zijn ze er heel snel achter gekomen. En toen, toen is het heel snel inderdaad tot een onderzoek gekomen. Uh, ik weet niet of. Iemand naar de politie zou zijn gegaan als, dat, als dit, deze toevalligheden niet hadden plaatsgevonden. Weet je, in die tijd was er namelijk uh, een, een woordvoerder uh, van de politie. in Amsterdam, de recherchechef. die zei toen mm. tegen de Telegraaf. toen uh, na die hele ontvoeringszaak. Ja. Eigenlijk, een beetje, eigenlijk een beetje pissig. zei hij: Ja, die criminelen, hij bedoelt dus Mike Offenberg. die hangen de grote jongen uit, ze smijten met geld. Maar als er dan conflicten ontstaan en hun familie komt in gevaar. dan komen ze ineens huilend aankloppen. en dan mogen wij 60 mensen op de zaak zetten. Ja, ja, nou zo, is, uh, zo wordt er wel vaker tegen aangekeken in kringen van de recherche. Uh, die natuurlijk vindt dat ze wel wat anders hebben te doen dan uh, dit soort interne kwesties uh, op te lossen. Maar ja, je kunt het ook moeilijk laten gaan, toch? Een, uh, een ontvoering, je moet toch uh, maatregelen nemen dan? En dat, dat zou je dat zeggen. Dat ze bij de recherche soms heel vervelend ja mm. En er waren inderdaad 60 man opgezet? Het was een, nou ja, ik, ik kan ze zelf niet tellen, hè. dat moet ik dan aannemen van die... Uh, van de politie die dat mededeelt. Maar mm -hmm. uh, er is in elk geval wel fors op geïnvesteerd. En ik, ik weet, maar je, je komt al heel snel aan een groot aantal, omdat er, er zijn uh, mensen die tappen, dus telefoons afluisteren. Er zijn observatieteams bij uh, betrokken, er zijn arrestatieteams bij betrokken. En er is een groot uh, tactisch recherche-team bij betrokken, omdat natuurlijk uh, die vrouw in levensgevaar is. Ja, uh, en, en dus moet, uh, hoewel het dan in de ogen van de politie crimineel is, moeten ze toch uh, alles doen om uh, te proberen die. Uh, absoluut. Kinderen hebben het ook wel weer te beëindigen. Dat is in een uh, rechtsstaat ook wel... Uh, en hoe lang heeft dat geduurd? Hoe lang is zij, uh, is twee het... dagen uiteindelijk, uh, okay. maar... Uh, maar goed, dat weet je van tevoren natuurlijk niet. En denk maar, je nu, uh, als de politie nu de politie zo uh, uh, ruimhartig... met enorm veel mensen meteen op die zaak gesprongen is... denk je dan dat uh, Mike Offenberg denkt... Ah, weet je wat, dan doe ik eens wat terug... laat ik, laat ik eens een boekje open doen? Uh, nou ja, het is mij niet bekend dat dat gebeurt is dus in elk geval. Laat ik me op de vlakte houden. Maar uh, <laughs> nou, het dossier heeft in elk geval... Uh, voor zover ik het weet, uh, geen, uh, geen grote verhalen uh, met definitieve waarheid over deze uh, achtergronden uh, in zich. Goed, oké. Okay. Paul Vuchts van het Parool. Uh, morgen is hij dus in de rechtbank in Amsterdam om die zaak rond de ontvoering van Alida Offenberg te volgen. We zullen erover lezen. Paul Vuchts, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dag. Dag. Tijd nu voor onze dagelijkse serie... uiterst korte, wonderlijke, maar ware verhalen. Pst, Eén minuut. Goedemorgen, wereld. Mmm, koffie. Aan de shop met zusje en moeder. Nu Albert Heijn boodschappen doen. Yo. Vind ik leuk. Dikke katen. Morgen stop ik met drinken. Eén persoon vindt dit leuk. Mm, vind ik niet leuk. Nu GTSD kijken. Daarna sporten, hoop ik. En dan film kijken. Vind ik leuk. OMG, heb je de nieuwe Jersey Shore gezien? Loz. Capslock. Jijzelf en acht anderen vinden dit leuk. Mijn opa is overleden. Vind ik niet leuk. Ik ga vandaag lekker tegen niemand zeggen wat ik aan het doen ben. Vind ik leuk. Uiteindelijk even wezen chillen. Zometeen even peukje roken met mijn schat. Daarna lekker ik Dan slapen. Vind ik leuk. Jemig, wat een laagjes. Net tien keer opgedrukt. Vind ik leuk. Een vind, ik leuk. Een vind ik leuk. Vind ik niet leuk. leuk. Anderen Op naar naar leuk. met Chris Hollemans. Vind ik niet leuk. Ik vind het niet meer leuk. Deze minuut werd gemaakt door Marieke van der Poort. Zij is student beeldende kunst aan de Hogeschool voor de kunsten in Arnhem. Cultuurredacteur Anton de Goede, hartelijk welkom. Jij zit hier om te vertellen over een bijzonder boek... The Subjective Atlas of Hungary. Schrijvers, kunstenaars, architecten uit Hongarije... geven eigenlijk hun land vorm of proberen dat vorm te geven... in tekst en beeld. En zij doen dat allemaal omdat hen dat vriendelijk verzocht is... door Annelies de Vet. Ja. Tot zover klopt. Het Annelies de Vet is een Nederlandse. Ja, dat hou ik nu ook op. Analyse de Vet is een Nederlandse designer, heeft vroeger lesgegeven op de Design Academy in Eindhoven. Woont en werkt nu in Brussel. En deze week heeft ze het razendruk met haar zogeheten Subjective Atlassen. Die zij in het leven heeft geroepen. Er is een boekpresentatie in Brussel. Aan het eind van de week zit ze in Tokio, waar een expositie is met die atlassen. En wordt het boek ook in Budapest in Hongarije gepresenteerd? Er ja, zijn er dus meer dan alleen Hongarije, begrijp ik. Ja, er zijn al. Uh, er is, het gaat dus over de Subjective Atlas of Hungary, maar eerder verschenen al de Subjective Atlas of Serbia, eentje over Mexico en de Subjective Atlas of Palestine. Het is eigenlijk ontstaan in uh, 2003, als ik me niet vergis, vergis. Zij deed toen een workshop in Estland... Mm -hmm. waarbij uh, kunstenaars... Uh, Estland vormgaven, in tekeningen, foto's en allerlei ideeën. Daar heeft ze een publicatie van gemaakt in vrij Nederland. En dat riep zoveel enthousiasme op dat mensen zeiden... dat moet je ook voor andere landen doen. Ja. Dat heeft ze gedaan. En zij is heel goed in het mobiliseren van allerlei kunstenaars... in welk land je ook maar noemt. En die enthousiasmeert ze en ze maakt uh, daar dus boeken van... Die, uh, ja, die ontzettend de moeite waard zijn, vind ik. Misschien is de kern wel dat zij... Uh, de overtuiging heeft dat de beelden die we van een land krijgen... in de gangbare media mm -hmm. uh, het beeld van een land oproepen... en dat het niet het echte land hoeft te zijn. Dat dat soms een beetje scheef loopt. Denk ook aan wat Joris Luijendijk daarover geschreven ja. heeft... in zijn boek over het Midden-Oosten. Uh, ik vind het, het resultaat geweldig. We praten zo meteen daar nog iets over verder. Laten we eerst horen wat zij antwoordde toen ik haar vroeg... waar haar project volgens haarzelf over gaat. Ja, maar dat is ingewikkeld, want dat is zo moeilijk te verwoorden. Want dan klinkt het zo, zo weeg, maar het gaat wel over, over humaniteit, over menselijkheid... over menselijke schaal, over um, menselijke relatie tussen wie je bent, waar je bent... wat je aanraakt, wat je eet, wat je kleedt, wat je doet, wat je zegt. Dat is soort de, de verhouding, en de menselijke verhouding en de menselijke schaal... dat die benadrukt wordt en dat je um, groter um, bewustzijn hebt van enerzijds... Uh, ja, wie je bent. Enzijds dus eigenlijk de lokaliteit. En de anderzijds ook de um, internationaliteit. Want wat die boeken ook laten zien is dat al die mensen zijn zoals wij. Ja, het is dus inderdaad gewoon een, een land tastbaarder maken door de menselijke maat. Ja, en hoe doet ze dat bijvoorbeeld? Door kunstenaars en architecten te vragen een plattegrond te maken van hun land. Een tekening te maken of een schilderij. Uh, bij Hongarije valt dan op dat Hongaren vaak bezig zijn met hun landsgrenzen. Dat heeft misschien met de geschiedenis te maken. denk het wel. Dat wordt verder ook niet echt uitgelegd, maar het geeft de, doet de geest waaien, zal ik maar zeggen, over zo'n land. Uh, een andere kunstenaar die legt al zijn familiebanden vast. En daarin zie je dan het patroon dat Hongaren vaak relaties hebben met het buitenland. Nou, noem maar op. Er zitten ook politieke eh, angeltjes in. Eh, eentje legt een link tussen homoseksualiteit en prikkeldraad. Dat geeft ook te denken van hoe is die situatie in Hongarije. Een poging zou je kunnen zeggen om eh, beeldend kunstenaars de ziel te tonen van hun land. En ik vind dat heel vaak eh, goed gelukt. Nu is natuurlijk ook de vraag van wie betaalt dat? Zeker. Zij wordt benaderd door uitgevers door tijdschriften, maar ook door ambassades. En toen dacht ik, ja, wat raar, het ziet er niet reclamisch uit... ook niet nationalistisch, maar die boeken over een land... Als een ambassade meebetaalt, denk je toch al snel... zit daar niet enige censuur achter. Prikkeldraad, denk ja. niet dat ze dat graag laten zien. Nee, maar zo is politiek dus is het ook weer niet. En ik vroeg haar, toch is ze niet bang... dat die atlassen voor promotiedoeleinden worden gebruikt? Als het voor promotiedoeleinden wordt gebruikt, dat is geen enkel probleem. Want dit is een menselijk, cultureel, poëtisch beeld. Dus ja, gebruik, wie maar wil, gebruik het. En dat is bijvoorbeeld bij de Atlas van Palestina heel mooi. Is dat president Abbas vond het een bijzonder boek. En die heeft het uh, gebruikt als relatiegeschenk. Dus ja, dat is heel duidelijk promotie van, van het land en van de cultuur. En um, ja, Ik ben daar heel blij mee. En heel, heel, uh, vind ik vind het heel bijzonder dat, dat zo'n boek op, op zo'n manier gebruikt kan worden. Ja, er zijn mensen die worden heel erg boos. Die zeggen van ja, dat is reclame en propaganda. Zij trekt zich daar niets van aan Annelies vet. Zij zoekt de kunstenaars uit. Uh, en in dit geval over hun Hongarije. En ze is niet bang. In dit boek kom je ook tegen dat er fraude is in Hongarije. Dat er bijna geen vrouwelijke ministers zijn. En het gaat natuurlijk niet goed met Hongarije. Er is een verrechtsing. Roma's die zijn hun leven niet zeker. Um, en zij slaat zich de dapper door. En dit is toch in het boek te vinden. Ik vroeg haar tot slot wat haar is opgevallen aan Hongarije na dit project. Waar ik vooral van geschrokken was, was dat mensen niet over politiek willen spreken. En dat um, een van de, van de deelnemers ook zei van... Weet je, het is zo gek dat uh, mijn vriend en ik vertellen elkaar niet eens op wie we stemmen. En dus dat het, dat die, pol die politiek die ligt zo gevoelig. En als mensen, mensen zijn zo bang dat als ze het niet met elkaar eens zijn, politiek... Dat, dat er ook het einde vriendschap is. En dat ze daar zo fel in worden en daar zo hard in worden... dat ze gewoon hun tong afbijten om het er niet over te hebben. Annelies de Vet dus van de, de maker, of althans de grote animator... achter de Subjective Atlas of Hungary... Um, is dat boek verkrijgbaar, Anton? Nou ja, Het is ongetwijfeld verkrijgbaar, maar je moet het maar even googlen. Het zal niet in elke boekhandel liggen. Binnenkort staan al die atlassen worden uh -huh. ontsloten op een website. Dus houd in de gaten. Nou, ze kunnen nu vet. natuurlijk al gewoon via de site vilavpro.nl... even Absoluut. het een en ander nakijken. Oké, okay, Anton de Goede, Dankjewel. wel. Bijna de helft van de 89 criminele jeugdbendes die eind vorig jaar in Nederland actief waren, volgens de statistieken, zijn aangepakt. Minister Ivo Opstelte van Veiligheid en Justitie pakt het zeer voortvarend aan, zegt hij zelf. Door snel en flink te straffen wil hij de groepsdynamiek doorbreken, want dat is van belang. Socioloog Jan Dirk de Jong, hartelijk welkom. Goedemiddag. Uh, jij doet onderzoek. Naar, ik, we toetreden elkaar, want wij kennen elkaar. Jij doet onderzoek naar jeugdbende, straatcultuur. Bekend van het boek Kapot Moeilijk. Daarvoor uh, heb je uitgebreid onderzoek gedaan naar de cultuur onder Marokkaanse jongens ja. in Amsterdam West. Ook in het Veld. Ja, ja, heb je daartussen gezeten. Toen kwam jij er in elk geval achter dat. Uh, de hun cultuur, hun gedrag... Uh, bepaald werd door inderdaad straatcultuur... en niet zozeer door Marokkaanse of rifgebergte nee, cultuur. Nee, precies. Het was He? een groepsdynamiek op straat... en de straatcultuur die daaruit ontstond... met specifieke straatwaarden en normen, die heb ik opgetekend... Precies. die verklaarden voor een groot deel hun gedrag. Ik kan me ook voorstellen dat je daarom uh, dacht... Uh, interessant om naar je volgende onderzoeksonderwerp te gaan... waar je nu mee bezig bent, namelijk... Van toen, om het maar kort samen te vatten, een mooie titel. Uh, het, onderzoek is, het onderzoek is nog bezig. Joop van Riezen komt binnen, hartelijk welkom. Alvast. Uh, Oud-commissaris van Politie hè, in Amsterdam. Gaat zo meteen meedoen aan ons panel, maar schuift vast aan, want weet hier ook het een en ander van. Want jouw nieuwe onderzoek richt zich op uh, bendes, jeugdbendes uit de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw. Ja. Dus zeg maar zo'n beetje vanaf de Provo-tijd tot. Tot net na de ja, net, net voor de tijd al eigenlijk, na de Tweede Wereldoorlog... toen de nozens opkwamen, tot aan de jaren tachtig. Ja. En het leek me interessant, omdat ik benieuwd was... of er nou zoveel veranderd is in de loop der Precies, tijd. Precies, omdat het eigenlijk die... gewoon een oud-Hollands probleem is. Exact, want er wordt nu dus gezegd, als je ziet de Marokkaanse ettertjes... laat ik het maar even zo noemen, alsof het inderdaad een probleem is... van buitenlandse jongens, maar jij zegt... het is een probleem van jongeren op straat, nem port wie... Ja, en niet alleen dat. Het interessante is ook, ik ben dus in het verleden ingedoken. Ik heb meneer Van Riese ook geïnterviewd uh, ja. voor dat onderzoek. Mm -hmm. Het onderzoek is nog niet klaar. He? Nee, je het onderzoek is nog niet nee. klaar. Ik heb uh, nu pas iets van tien interviews kunnen doen met uh, verschillende mensen, jongerenwerkers, uh, oud-straatjongens. En uh, beeld begint te ontstaan van, van die buurten en uh, hoe dat eraan toe ging in die tijd. Schets dat tijd. even, die buurten. Het zijn een volksbuurten die. Het zijn nu... echt oude volksbuurten. Zoals? Dan moet je denken aan de Spaarnamenbuurt, de Staatsliedenbuurt, de Pijp, de Jordaan dan uh, Pijperbuurdaan zijn natuurlijk landelijk openkende Witte Kare, buurten. Witte Kade, Kattenburgerstraat, ja. dat, uh, dat soort buurten. En uh, ja, daar waren groepen straatjongens actief. Wat mij interesseert is, hoe zagen die groepen eruit? Wat waren dat voor groepen? Waren dat net zoals nu groepen die uit netwerken voortkomen? En of waren dat wat hechtere groepen? Het beeld tekent zich af dat het iets hechtere groepen waren. Iets meer mm. jeugdbenden achter dan wat we tegenwoordig kennen. Ik was heel benieuwd naar wat voor waarden en normen die groepen dan uitdragen. En dat waren eigenlijk vergelijkbare straatwaarden en normen als we nu tegenkomen. Wat op al, straat. bijvoorbeeld? Wat zijn die waarden en normen? Nou, ontzettende macho-waarden. Je moet een stevige, sterke straatjongen zijn die goed, uh, goed kan knokken. En die uh, een beetje succesvol is en met criminaliteit zijn geld verdient. Hm. Om even duidelijk te maken, die bendes waar we het over hebben... daar zaten natuurlijk meer jongens in dan de namen die ik nu ga noemen. Maar die bendes hebben toch ook wel kopstukken voortgebracht... als Willem Holleder, Sam ja. Klepper, Miremet. Uh, uh, uh, dat is een, uh, was een uh, cliënt, oud cliënt. Want Miremet is inmiddels, leeft inmiddels niet meer van de advocaat Plasman... die inmiddels ook is binnengekomen. Hartelijk welkom. En Marielle van Essen, ook advocaat. We hebben de studio inmiddels vol. Um, dus dat soort jongens, Miremet, Steve Brown, Willem Holleder... komen voort uit die straatbendes uit de jaren 60 en 70. Ja. Uit die oude Volkswijk in Amsterdam. Ja. En in die volkswijken kende, kende men elkaar goed. Het was uh, drukbevolkte be, druk wijken waren dat. Het leven speelde zich voor een groot deel af op straat. En die jongens die voeden elkaar daar op straat op. Uh, dat was niet een, uh, een fijn pedagogisch milieu, zullen we maar netjes zeggen. En daar leerden ze van elkaar dat ze met slecht gedrag uh, ja, konden scoren in de groep. Dus daar nee. ontstonden dan die straatgroepen uit die uh, gingen jatten, die gingen vechten. Die vooral heel veel provocerend gedrag in de publieke ruimte uitoefenden. Dat is ja. dus inderdaad een beetje een parallel met, met die Marokkaanse bendes. In ja, de Marokkaanse alleen wat, wat zich aftekent is dat er veel meer rivaliteit was tussen die groepen. Dus die groepen gingen vaker met elkaar op de vuist. Ik heb uh, Cor Jaring, die bekende fotograaf, geïnterviewd. Met die enorme snor. Met ja, over zijn zon, ja. tijd in, uh, in de, in de Kattenburgenbuurt. En die zei Kattenburg en Wittenburg, dat was uh, vuur en ijs. Die gingen uh, vaak met elkaar op de vuist met kettingen, stokken, stenen. Er viel ook wel eens een dooie. En dat zijn ja, taferelen die we zeg maar, vandaag de dag niet meer kennen. Het speelde zich wel heel erg af in de buurt. Dus ik denk dat wat dat betreft de media er minder op dook in die tijd. Dat dan is nu. wel opmerkelijk, meneer Van Wies. Job van Rijs even erbij betrekken. Het beeld wat uh, Jan Dirk schetst... is dat er toen eigenlijk in een veronderling... er veel heviger aan toe ging. Nee, nou ja, als je kijkt dan nu. naar... Nou, dat weet ik niet. Uh, als je kijkt naar... Uh... Uh, naar de ontwikkeling van die groepen, dan moet je kijken naar de ontwikkeling van de stad. He, dus in de eerste plaats de mensen die in die groepen zitten. De stad was in de jaren 60, 70, 80, in generaliserende dus zin blank. Mm -hmm. Dus in die groepen vond je ook over het algemeen blanke jongens. En die begonnen met uh, kleine dingen. Ik weet nog wel, je had ze bij de kinderpolitie tientallen dat ze uh, bromfietsen hadden gesloopt of wat dan ook, aan elkaar onderdelen verkocht. En dat groeide uit naar grotere delicten, zoals bankovervallen. Uiteindelijk, dus de groepen, uh, de Heinekengroep, was bekend mm -hmm. als uh, daarvoor uh, bankovervallers. Maar ook de Kinkerbuurtbenden waar bankovervallers. Maar in dat beeld waren het gewoon Amsterdamse schoffies. Maar dat zijn die Marokkaanse jongens, volgens het onderzoek van Jan, Jan Dick, die toch eigenlijk ook zijn ook geboren in Amsterdam. Ze zijn alleen toevallig hebben ze een Marokkaanse achtergrond. Maar ze zijn ook gewoon beginnen ja, als straatschoffies. Ja, maar er zitten allemaal twee, twee vormen van onderscheid in. Wat je zag in, in de negentiger jaren was dat uh, in de groepsvorming, uh, en die begon soms ook op scholen, het beeld veranderde dat je dus in de groepen criminelen... Uh, alle kleuren zag, laat ik het maar zo zeggen. En men keek niet naar achtergrond, maar men keek naar deskundigheid. En men ging dus op pad om weer overvallen te plegen met elkaar. Dus de Marokkaan, de Turk, de Nederlander. Zoals vroeger het groep Amsterdammers was... was het ook nieuw, een groep Amsterdammers, maar dan met een andere kleur. Mm. Het enige verschil wat je zag met... waar het dan wel eens over, natuurlijk over ging, over de Marokkaanse jongens... dat de Marokkaanse jongens meer... Uh, meer... Uh, iets hadden van dat ze precies wisten waar de, het zwakke punt bij de bevolking zat. Bij mensen op straat. Waar mensen bang voor waren. Is dat zo? Heb jij dat ook gemerkt? Nou, die, die Marokkaanse groepen die, die worden opgetekend als opvallend delinquent... in de zin dat ze dus inderdaad extreem uh, provocerend zijn in de publieke ruimte... dat ze erg agressief kunnen zijn en dergelijke. Maar dat heb ik proberen te verklaren door te laten zien... dat het feit dat je ze als Marokkaan bestempelt, dat doet iets met die groepen. Dat zorgt dat die groep veel heftiger wordt, veel meer in elkaar gaat zitten... dat de goede het ook opnemen voor de kwade, ondanks dat er... Uh, Misschien uh, dat hij wel weet dat zijn vriendje fout heeft gezeten. Ja. Dat soort zaken die spelen een rol bij die Marokkaanse jongens. Dus een veel heftiger groepsdynamiek. Ook veel heftiger groepsdruk. Als gevolg van het feit dat je bestempeld wordt als Marokkaan. Buiten dat je een straatschofje bent. Joop, Fabrice? Ja, dus, maar ik vind dat toch een verkeerd beeld. Wat het gekke is, laat ik me even heel concreet zeggen. Als je Antilliaanse jongeren nam... dan waren die veel gewelddadiger dan de Marokkaanse jongens ooit geweest zijn. Mm -hmm. Alleen het beeld is dat de Marokkaanse jongens provoceren... Dat doen, dus, dat, ze, dat doen ze ook op een geweldige manier... waar we allemaal bang voor zijn omdat we de andere kant op kijken. He? De beweging zo, bij wijze van spreken, mm -hmm. even langs de keel Het geeft... Het is meer dreiging dan doen. Het is zeggen? meer dreiging dan maar doen. Maar dat he? is ook wel interessant. Hè? Want als je kijkt naar vroeger, een aantal van de incidenten... die ik nu opteken bij die oudere straatjongens... daar werd ook wel ingegrepen door de burgerij. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld van jongens... die gingen dan naar de Toschinski om daar rotjes af te steken. En die zijn toen door de burgers die daar, die daar uh, film zaten te kijken... zijn die dus aangepakt en in elkaar geslagen. En ik denk dat dat tegenwoordig niet meer snel gebeurt. Maar dat is natuurlijk ook de tijd geeft. want waar we, we hebben het onder andere ook over de jaren zestig. De provo's had je in die tijd, over provoceren gesproken, daar komt het uiteindelijk vandaan. Was er een makkelijk verschil te maken voor de politie bijvoorbeeld, maar ook voor de burgers tussen de provo's en, en, en de echte boefies? Nou, de provo's is ook wel interessant. Kijk, Dat woord provo, dat is ontstaan omdat Buikhuizen, een bekende criminoloog in die tijd, onderzoek heeft gedaan naar de nozems. En die munten dat begrip provo om te verwijzen naar nozums, want hij wilde aangeven dat die jongens voornamelijk provoceren in de publieke ruimte. Roel van Duin heeft heel slim dat begrip gekaapt. En die heeft gezegd dat het begrip Provo verwijst niet naar straatjeugd, wat ik zou zeggen. Mm -hmm. Maar het begrip Provo verwijst naar intellectuele jongeren die uh, kunstzinnig zijn en die de maatschappij willen veranderen. Die een anarchistische helstaat willen stichten met Amsterdam als magisch centrum. Dat was de Provo-beweging. De Provo-beweging die deed heel slim, hadden ze happenings. Maar dan lieten ze die straatjeugd wel weten dat nou, er een happening het kwam. De wel. En dan kwam, de, kwam het straatprovotariaat, zoals ze dat noemen, meeknokken tegen de politie pas dat onderscheid een beetje te maken? Ah. Tussen de vriendelijke krentenuitdelertjes en de echte boefies? Nou, over het algemeen vind ik dat wel vergaande. Kijk, wat, wat je zag, een heel duidelijk voorbeeld zijn de telegraafrellen. Ja. Geweest, ja. Die dan begonnen met, met een soort, het leek wel in die tijd van een beetje provoactie, anti-autoritair. De, de autoriteit werd belachelijk gemaakt in wezen. Nou, dan ontstaat er toch ook eens in die tijd iets... Dat uh, op een gegeven moment een incident is. Het is, het is net, net zoiets als de afgelopen zomer in Londen. Er is een incident, het is een broeierige sfeer. En dan, uh, dan, dan krijg je een explosie met de, de bouwvakkers. waarbij er één dood wordt gegooid. en de politie heeft gedaan. Uh, en, en het is drie dagen oorlog waarbij er echt een bittere oorlog plaatsvindt in die binnenstad van Amsterdam. Dat en dat is dan, dan komt het, kun je zeggen, dat noemen we dan nou zo... het straattuig tevoorschijn. En in deze drie dagen is het echt gewoon in de stegen vechten en slaan. En, en, en ja, daar, daar zou je dus wel een half uur kunnen beschrijven... van wat er daar echt in die stegen gebeurt. Ja, nou. dat is dus interessant. Dat is een hele heftige rel. Die heeft u toen in het interview ook bij mij beschreven. Ze Dat dan s'avonds een lamme arm had van het uitdelen ja. van alle tikken. Zo'n soort rel... <lacht> Dat soort rellen hebben we vandaag de dag niet meer. Niet met Marokkaanse jeugd. Ze we komen... gaan heel even onderbreken, want er komt ander heel belangrijk nieuws aan. Het wereldnieuws. En daarna gaan wij verder met Joop van Ries en met Jan-Dierk de Jong... en met Peter Plasman en Marielle van Essen. Pakken we dit onderwerp nog even bij de kop. En ook ander actueel nieuws uit de wereld van recht en onrecht. ordehandhaving, noem het zoals u wilt. Schuld en boete dus. Na het nieuws, tot zometeen.